9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. In Amsterdam is de mobiele eenheid begonnen met het ontruimen van kraakpanden. Er zijn zeker 15 busjes ingezet voor de operatie. Als eerste was vanochtend een pand aan de Javastraat aan de beurt. Dat was zondag pas gekraakt uit protest tegen de ontruimingsronde van vandaag. Volgens de krakers leidt die alleen tot leegstand en speculatie met vastgoed.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 Vindt niet dat zijn wetsvoorstel een verzwaring van de straf betekent. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn verschillende mensen opgepakt die een grote zelfmoordaanslag zouden hebben willen plegen. Dat hebben inlichtingendeskundigen gezegd tegen de BBC zouden elf bomvesten in beslag zijn genomen waarmee de aanslag gepleegd had moeten worden. Sommige van de arrestanten zouden Afghaanse militairen zijn. Welk doel de mannen wilden aanvallen, is niet bekend.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 Het weer is zonnig, de temperatuur stijgt naar 12 graden op de Wadden tot 18 graden in het zuiden. Daarbij staat een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten. Morgen opnieuw vrij zonnig en dan wordt het ook zo'n 16 graden. ANWB ah, verkeersinformatie met nog 175 kilometer file. Eerder vanochtend is er een ongeluk gebeurd op de A10 bij Amsterdam. En daardoor loopt het eigenlijk op alle snelwegen naar Amsterdam goed vast. Op de A1 richting de hoofdstad staat tussen Bussen en Diemen 12 kilometer. En op de A2 richting Amsterdam, tussen Breukelen en Knopend Holendrecht 7. A4 naar Amsterdam tussen Leidstendam en Zoeterwoude 6. En op de A9 ook maar Amstelveen, tussen Beverwijk en Badhoevedorp 9 kilometer. Ongeluk is dus gebeurd op de A10. Bij het knooppunt de Nieuwe Meer, Nada nou daar is de weg inmiddels weer vrij, maar er staat nog wel file op de A10 Noord tussen de afrit Volendam en Zeeburg, 5 kilometer richting de A10 Oost. En wil je die file ontwijken en wil je vanaf Zaanstad naar de A1, rijden dan om via de A10 West. Op de A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam staat voor knooppunt de Bregseplein 4 kilometer door een ongeluk, twee reisstokken zijn er dicht. Ook een ongeluk in Brabant op de A58 vanuit Breda naar Bergen op Zoom, tussen het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 Ontdek hoe op atlongcardies.nl. Daar vindt u onze mobiliteitsoplossingen. Zoals autotreincombinaties, flexwerken en onze duurzame autoregeling. Stap in. Atlongcardies. Liever dat je schilderij hangt.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 Vroege Vogels, niet alleen op de radio, maar ook op tv. Vanavond. Nemen teken Janine te grazen. Gaan we door met onze actie tegen internethandel in wilde dieren. Filmen we de schuwe raaf. En uw eigen natuurfilmpjes in wat ruis. Vroege Vogels TV, vanavond 10 half wacht bij de Vara op Nederland 2. Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende glaszetter. Kijk op aferkend.nl Beursbewegingen.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 Goedemorgen, het is bijna zeven minuten over negen. Het moet afgelopen zijn met gratis trouwen. Dat vindt D66. U hoort zo van ze waarom ze dat willen. We gaan eerst naar het levenslange toezicht op misdadigers. Want staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie wil dat daders van ernstige geweld of zedenmisdrijven... ook na hun straf misschien wel levenslang onder toezicht gesteld kunnen worden. Zijn wetsvoorstel gaat vandaag naar de Tweede Kamer. Directeur van Reclassering Nederland, chef van Gennep. Goedemorgen. Is dat haalbaar, meneer Van Gennep, om iemand misschien wel tot in lengte van dagen uh, in de gaten te houden wat betreft de consumptie van alcohol en drugs, behandeling of eventueel vrijwilligerswerk? Nou, zeker wel. Uh, laat ik eerst beginnen te zeggen van dat dit wetsvoorstel heel goed aansluit waar ik al jaren voor gepleit heb. Dat wij in de praktijk tegenkomen dat als toezichten aflopen en een risico op herhaling is dat wij geen mogelijkheid hebben om dat toezicht te verlengen. En, en dit wordt nu met die wet mogelijk gemaakt, dus ik ben er erg blij mee. Hmm. Uh, wij hebben verschillende sprekers vanochtend in de uitzending gehad, meneer Van Gennep. Onder andere Jeroen Recoer van de PvdA, oud-rechter ook. We hebben een advocaat gesproken die vaak met TBS zaken van doen heeft. En die heeft ze geven eigenlijk allebei aan dat uh, de zaken, de dagelijkse praktijk op dit moment niet op orde is. En dat Teven dat eerst moet regelen. Nou, wat bedoelen ze dan met de dagelijkse praktijk niet op orde? Nou, Bijvoorbeeld dat de uitvoering van TBS niet altijd goed verloopt. Uh, dat er uh, gevangenisstraffen soms niet worden uitgevoerd. Zou dat niet eerst op orde gebracht moeten worden? Uh, nou, als dingen niet goed lopen, lijkt het mij een prima idee om dat op orde te brengen. Ik praat vanuit onze recluseringspraktijk. En de recluseringspraktijk laat zien dat wij mensen onder toezicht hebben... waarvan het toezicht afloopt wettelijk. En waarvan onze uh, uh, mensen in de praktijk zeggen van... dit is onverantwoord om die man ongecontroleerd, onbegeleid uh, verder de samenleving in te gaan. En dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om naar de rechter te stappen en te zeggen van... verleng dat toezicht, zodat wij verder de slag kunnen met die mensen... Oké. Okay. Uh, Recours zegt ook dat een aantal dingen uh, nu al kunnen onder de huidige regelgeving. Laten we even naar hem luisteren. Bijvoorbeeld het, het, het verbod op vrijwilligerswerk. Maar nou hebben we hebben ook al recent een verplichte verklaring om te rent het gedrag, een VOG, gevraagd voor iedere vrijwilliger. Nou, dat is, uh, dat is dubbel op. Ja, heeft rekhoor een punt? Um, nou, ik denk, ik denk het niet. Uh, kijk, er is inderdaad die verklaring omtrent gedrag. Maar uh, de praktijk laat zien dat die nog niet overal gevraagd wordt. Maar kijk... Maar dat is dat... wat anders. Want als het dan al kan, ja, dan moet je hem gewoon wegvragen. Toch? Dan hoef je daar niet nog een aparte regeling voor uh, nou, nou, maar te krijgen. Kijk, ik, ik, vind, ik vind dat er nu een paar dingen uitgepikt worden waar het om gaat. Wat het doel van deze wet is. Dat wij geconfronteerd worden in de samenleving met mensen die uh, onverbeterlijk zijn. Mensen die gedrag vertonen. Uh, wat risico inhoudt voor nieuwe slachtoffers. En deze wet het mogelijk om met een aantal voorwaarden, controle en begeleiding, om te zorgen dat die mensen langer in het zicht blijven van de reclassering. En daar gaat het om. En dat er daarnaast een aantal andere zaken zijn die wellicht ook verbeterd kunnen worden. Nou, dat moeten we vooral doen. Maar laten we ons nu even concentreren op dat het hier om toezicht gaat, waarmee voorkomen wordt dat mensen, of in ieder geval, de kans verkleind wordt dat mensen opnieuw in de fout gaan. Maar meneer van Gennep, dan zegt u nou wat, mensen die onverbeterlijk zijn. Maar dan zou het ook gelden voor mensen die uit de gevangenis komen, die hun gevangenisstraf hebben hebben uitgezeten, dus niet in het RWS-kliniek. Moet het dan, uh, want dat is, zijn natuurlijk ook, dat is natuurlijk ook de wet, dan is het ook over. Moet het ook niet een keer klaar zijn met de straf? Uh, nou, vanuit reclassering zou het raar zijn... dat ik dat niet bevestigend zou beantwoorden. Maar wat de praktijk laat zien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 van het voorkomen van slachtoffers zwaarder weegt... dan het individueel belang van deze En Bent u niet bang, meneer Van Gennep, dat dit een soort glijdende schaal wordt? Dat het op steeds meer mensen wordt toegepast? Nou kijk, ik denk dat, uh, dat het nu alleen op mensen wordt toegepast waarvan deskundigen het eens zijn dat het, uh, dat het risico op herhaling erg, uh, erg groot is, uh, levensgroot aanwezig is. En het gaat om een beperkte categorie, dus ik ben niet zo bang dat een hele groep mensen opeens onder levensvang toezicht gaan vallen. Hm. Had je, als deze maatregelen eerder er waren geweest, een paar ernstige delicten kunnen voorkomen? Wij kunnen nooit uh, alles voorkomen. Deze maatregel, nee, alles. Uh, mag ook deze, nee, deze maatregel moet ook niet suggereren dat je de samenleving 100% veilig kunt maken. Dat, dat, dat is een illusie helaas. Wat we wel kunnen doen, uh, dat we in een aantal gevallen uh, meer kunnen doen dan we nu doen om de risico's te beperken. Maar een 100% garantie kan tevens niet geven en kan ook de reclassering niet geven. Directeur van Reclassering Nederland, chef Van Gennep. Dank u wel. Het is uh, twaalf minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We gaan eens even kijken of Mino Remmers zijn eigen auto nog steeds heeft. Mino. Ja. <laughs> ja, ik heb hem uh, op slot gedaan. Ja, en goed. naast de NOS-auto gezet. Uh, Niets te verkopen. Niks. Nee joh. Maar uh, het doek valt bijna. Er wordt nog wel wat gehandeld. En ik ben het, het, het, het verhaal aan het volgen van een Voyager bij mij aan de overkant. Wat nu weer een meneer aan staat te rommelen. Even Snel even. Het is erheen. En. Verkocht? Bijna. Ja? Ze, ze moeten nog eventjes wennen. En dan, uh, dan kopen ze hem wel. Dan is de Voyager... Waar gaat hij dan naartoe eigenlijk? Naar Moldavië. Oh, dat is, is nog een, een heel leid. Een kilometer of uh, 3.500. Hoe, hoe komt u nou met deze auto? Die is ingeruild dan door iemand? Die is uh, ingeruild uh, bij de garage. En uh, ja, die, uh, die neem ik mee hier naartoe en die verkoop ik weer. Dus de garage die ik verkoop dan niet in Nederland... want dat is dan te incurant of zo? Ja, vaak merkvreemd, Te veel kilometers... En dan uh, gaat het uh, het liefst uh, voor export naar het buitenland. En die buitenlanders zijn er dan wel geïnteresseerd... ondanks dat er toch al wat kilometertjes op de teller staan? Ja, kwaliteit daar in die landen is uh, stukken minder dan in Nederland. In Daarom Nederland... is het interessant voor ze. Ja, zeker. Hele moderne auto's voor hele betaalbare prijzen. Benieuwd wat er gaat gebeuren, want hij loopt er nog omheen. En? En wij zijn collega's aanroefend naar Oekraïne... en zeggen met Ere vriend... Villeijs... Vlei business maken, maar Chef moet ook een goede prijs maken. Ja, ja. Kan, kan Doch äh, 500 meer ja, zahlen ja, is besser. Besser uh, 1000, beter, maar dat is voor. Nog voor goede Kunde. Ja, ja, ja. Ja. Gut, ja. ja. ja, ja, ja. ja. gut auto, gut okay. Baujahr. Oh, ja, gut, Ukraine 2004. 20. Chef, probleem voor mij. Klima, Navigatie. Alles compleet. Zwart-metaliek. Zwart metaliek goed farben. Macht 2-8, oké. Okay. 2-8. Hey, niet btw, niet betalen profit. Uh, deposit niet. Ja, fijne. Niet waar het Ja, het is de laatste keer, want het gaat dus naar Beverwijk. Want de locatie van de Veenmarkt, waar dus nu alleen nog maar paardenkrachten worden verhandeld op dinsdag. Dat, uh, daar worden woningen gebouwd, daar heeft de gemeente toe besloten. Het is nog geprobeerd via een gang naar de rechter om het te voorkomen, maar het gaat toch gebeuren. En dat leidt tot veel gemor onder de handelaren. Want Beverwijk, dat heeft het imago van de zwarte markt en dat willen de autohandelaren niet. Bovendien is het voor sommigen verder rijden. En er is een concurrerende automarkt in Duitsland, Emsburen. Daar worden volop folders over uitgedeeld en dat blijkt een stuk goedkoper te zijn. Ja, dat is de kwestie eigenlijk vandaag. Maar er komt wel een einde aan een traditie. Want sinds de jaren dertig al zijn hier rijtuigen, toen nog, verhandeld. Hoe is het nou met de, met de Voyager? Gaat hij mee terug? Of, of wordt hij nog verkocht? Of nog moet. Wat ik, die, die, die hier net, net zeiden, het, het is niet doorgegaan uiteindelijk, hè? Nou, die komen we zo wat terug. Ja, denk je? Weer wel. Er komt een einde aan een traditie, hè? Wordt het nog gevierd? Nou, met... Uh verschillende smaad. Ja, meer met een rauw randje, begrijp Zeker. ik. Zeker. gemeente Utrecht heeft ons weggejaagd hier, hè? Ja. Beverwijk, hè? Ja, Beverwijk. Maar is dat het alternatief dan? Moet dat het zijn? Dat is niet de keuze van, de, van degene die het hier 20 jaar opgebouwd heeft. Hebben. Nou, daar sluit de verslaggever maar mee af, die er nog even bij vertelt dat hij zich na het einde van deze ochtend wel een beetje vergast voelt van al die <lacht> brullende auto's. Maar ja, misschien nog even een broodje bal, want dat schijnt er ook bij te horen. Hey ja, lekker. Nou, en een frisse neus voor dadelijk. Ja. Lekker in de natuur. Minor Remmers en het einde van de automarkt in Utrecht in het Radio 1. Ook uh, gasproblemen bij een boerplatform voor de kust van Schotland. Grote problemen zelfs. Uh... Platform is geëvacueerd. Iedereen is er vanaf gehaald. Is de verkeersinformatie bij de ANWB met veel aanrijdingen en problemen. Dit is mooi. Ja, vooral rondom Amsterdam loopt het nog behoorlijk vast, Marcel. In totaal staat er in heel Nederland zo'n 150 kilometer file. Op de A1 richting Amsterdam, tussen Bussum en Knopendiemen, 12 kilometer. En op de A2 richting de hoofdstad, tussen Maarsen en Apkouden, 8. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De reis ook is dicht. A4 naar Amsterdam, tussen Leidsendam en Dorp, 5, en door de lange file op de A1 in Amsterdam, ook aansluit op de A6 vanuit Almere. Daar staat voor knooppunt Muidenberg 9 kilometer. A9, Alkmaar-Amstelveen, tussen Beverwijk en Bad Oevedorp 8. En bij Rotterdam viel op de A20 naar Hoek van Holland... tussen Moordrecht en het knooppunt Terbrechtseplein... 7 kilometer door een ongeluk... Twee rijstokken zijn er dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 17 minuten over negen is het. BMW roept in Nederland 18.000 auto's terug. Het gaat om de modellen 5 en 6 serie die tussen 2003 en 2010 zijn gemaakt. We hebben nu contact met Mark Looijenga van BMW Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moeten die auto's terug? Wat is er mis met ze? Nou, de, het kan voorkomen dat uh, de accu-kabelafdekking niet correct uh, gemonteerd is. Uh, dat is gebleken uit een uh, kwaliteitscontrole... en daardoor kunnen er daar, uh, problemen in het elektrische systeem van de auto uh, ontstaan. En komen die problemen ook vaak voor? Nee, er is een kleine kans dat dat, uh, dat, dat gebeurt. Uh, het is zo dat in Nederland zijn er nog, uh, nog geen gevallen van, uh, van bekend... Maar om uh, ja, de kwaliteit van BMW toch te kunnen waarborgen, hebben we besloten om over te gaan tot een uh, preventieve reparatie. Hoe merk je dat als automobilist, als eigenaar van BMW? Dat je, dit, dat je auto dit kan hebben? Nou, er kan een, uh, ja, een, een, uh, een lampje bijvoorbeeld gaan branden in je, in je dashboard. Het meest tastbaar is dat uh, de auto niet start. Ja, dat is wel heel duidelijk dan, hè? Ja. ja. ja. En, en als je nog niet gemerkt hebt, krijg je nu een brief van BMW? Ja, um, gemerkt of niet gemerkt, in ieder geval zal er vanuit de, vanuit de dealerorganisatie worden daar uh, brieven aan, uh, aan klanten verstuurd. Uh, daarnaast is het zo dat wij uh, juist media-aandacht hebben opgezocht om ook de mensen te kunnen bereiken die niet uh, direct bij dealers nog, uh, nog klant zijn. Juist omdat dat ook oudere auto's betreft. Nou, dan breng je je BMW terug en dan heb je geen auto. Wat uh, biedt u aan? Nou, het is een, uh, een korte reparatie. Het gaat om een, uh, om een kleine afdekking en die is binnen een half uurtje stad, uh, gerepareerd. Het zal uiteraard kosteloos uh, zal het gebeuren. En dan nog even vragen hoeveel auto's het wereldwijd gaat. Hoeveel van die 5 en 6 serie zijn er verkocht? Er zijn er uh, nou, meer dan 1,3 miljoen van verkocht. Uh, het zijn nu wat, wat nog uh, aan het dagenpark wat nog rondrijdt. Wat wij weten is ongeveer 1,3 miljoen. Oké. Okay. Dus ja. dat is over de hele wereld uh, ja. wat het uh, betreft. En in in zijn Nederland dan... zijn het 18.000 auto's. Ja, en er zijn er modellen bij van 2003, en Dan is het wel laat ontdekt. Ja, uh, maar goed, beter laat uh, dan nooit. Uh, dat is de, ook zo. Het is, uh, ja, we, we blijven dat altijd uh, controleren. En uh, nu is uiteindelijk gebleken dat, uh, is, dat, dat sommige problemen zijn te herleiden aan die uh, afdekking van die, uh, van die accu. Mark Looyega van BMW Nederland, dank u wel. Graag gedaan. Nou, het gebeurt op grote schaal trouwen en dan vooral gratis. Uh, gemeenten zijn verplicht om dit soort gratis huwelijken te voltrekken. Maar D66, we zeiden het eerder al, wil daar nu voor goed van af. We hebben contact met Magda Bernsen, Kamerlid van D66. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilt u dat? Uh, nou, Omdat wij uh, denken dat dit uh, zo langzamerhand wel een beetje achterhaald is. Het is een wet van 1879 waarbij het toen maatschappelijk absoluut niet uh, gewenst was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 Nee, nee, nee, niet gratis ja, Niet? <laughs> nee, dat niet. Oh. Maar uh, ik gaf dat even als voorbeeld. Een ja, ja. andere gemeente hebben bijvoorbeeld op maandag gratis trouwen. Um, ja, dus dat is een, een beetje verschillend. Net zo goed als dat de kosten uh, van het huwelijk per gemeente wel verschillen. Maar het principe, daar gaat het mij om. Dat er dus een oneigenlijk gebruik van wordt gemaakt. Ja. Uh, er staat een, uh, ik bedoel, het is een dienst van de gemeente um, en die neem je af en daar zijn kosten aan verbonden. En wat bedoelt u met er wordt oneigenlijk gebruik van gemaakt? Omdat uh, die regeling echt bedoeld was voor mensen die het financieel zich niet konden veroorloven om te trouwen. Oh, okay. En nu, nu, zeg ik ja, een derde van de huwelijken maakt daar de, of de, van de paren die in het huwelijk treden, maken daar nu gebruik van. Dat is een beetje scheef trouwen eigenlijk. Ja, dat is geestdrachtig. Ja. ja, je kunt er allerlei mooie termen voor bedenken, maar wij denken dat het niet meer van deze tijd is en dat je dit kijk wij moeten dat in Den Haag aanpakken, omdat het dus in een wet staat verankerd en het zit niet in een legersverordening van de gemeente. Dus wij moeten die wet aanpassen en dan kan de gemeente verder er toch voor blijven zorgen dat mensen die minder draagkrachtig zijn toch gratis kunnen blijven trouwen. Ja, voelt u ervoor om inkomensgegevens bij de Belastingdienst op te vragen? Nou, ik heb begrepen van, van de woningbouwcorporaties. Ja, nee, dat werkt dat niet zo goed, hè? Nee, nee dat is heel aan, mevrouw Beertsen. Het is natuurlijk ook wel een beetje sympathiek gebaren. En als je dan per se tussen de lege flessen van de zondagavond door wilt trouwen, dan mag dat gratis. Wilt u dat niet in stand houden, toch? Nee, nou ja, nogmaals, het is gewoon een dienst. En, dus, ja. uh, en dan kun je het uh, trouwen ook goedkoper maken. In Arnhem hebben ze bijvoorbeeld Bali-trouwen. Nou, als je daarvoor kiest, dan is dat veel goedkoper... dan wanneer je dus een trouwlocatie uh, of van een trouwlocatie gebruikt wilt Is dat maken. dan met een nummertje trekken zo? Aan de ja, Bali. Dat, dat moeten mensen dan maar zelf weten. Maar het is een dienst van de gemeente en daar staan kosten tegenover. En die kosten moeten door die mensen be uh, betaald worden... die ook van die dienst gebruik maken. Goed. Maar voor mensen, het is duidelijk. Hartelijk dank. Graag voor uw uitleg, Marta Bensen, hoorde u kamerlid van D66. Zeven minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Shell heeft het personeel van twee boorplatforms in de Noordzee geëvacueerd. Dat heeft te maken met de noodsituatie vlakbij, namelijk op een platform van de Franse energiemaatschappij Total. Daar is zondag een groot gaslek ontstaan. En het is nog steeds niet veilig om er in de buurt te komen, zegt een woordvoerder van Total. The gas leak is ongoing. Uh, it's clearly not safe to approach at this moment. It could certainly be days, it could be weeks. Correspondent Arjan van der Hoijs in Groot-Brittannië. Uh, Arjen, wat is er aan de hand op dat platform? Ja, je hoort het al, al twee dagen lekt daar dus gas. Zondag werd meteen dat platform de Elgin geëvacueerd. 238 werkers werden met helikopters weggehaald. Aanvankelijk beleefde er nog 1980, maar het werd te gevaarlijk. Dus die zijn ook weggehaald. En vandaag dus ook de twee nabijgelegen platforms. Ja, naar schatting is er tussen de 2 en 23 ton gas gelekt. Het platform is ook echt door een wolk van gas omringd. En delen van die wolk dreven dus richting de nabijgelegen platforms. ...platforms die nu dus uit voorzorg zijn uh, ontruimd. Mm, om er iets aan te kunnen doen is het vaak handig om te weten hoe zoiets ontstaan is. Weten ze dat inmiddels? Niet helemaal duidelijk. totaal heeft er nog niet zoveel over willen zeggen zelf. De overheid hier zegt dat het gebeurde bij een bron die nagenoeg leeg was... ...en totaal was bezig die bron te sluiten. Toen gebeurde het... Uh, Totaal weet ook niet waar het gaslek zit. En vandaag gaan ze twee vliegtuigjes sturen... om te kijken uh, wat ze aan kunnen doen. Uh, een van de Britse vakbondsmedewerkers hier... zei dat er al gesproken werd over een operatie... à la de Deepwater Horizon, hè, dat olieplatform van BP... dat voor de kust van Amerika zoveel olie lekte. Nou, een lek dat uiteindelijk gedicht werd door een tweede gat te boren... naast de bestaande uh, gat. Nou, daar wordt nu over gesproken. Het probleem is dat er nog steeds gas lekt en zo'n operatie vrij gevaarlijk is. Ja, want de twee vliegtuigjes sturen. Maar mag je daar dan in de buurt komen? Want dat is heel explosief natuurlijk met gas. Die twee vliegtuigjes zijn de uitzondering. Want er is een vliegverbod ingesteld... in een straal van vijf kilometer rond de platform. Er is ook een vaarverbod. In een straal van ruim drie kilometer mogen geen schepen komen. Want inderdaad, de angst is natuurlijk dat deze gaswolk kan ontploffen. Arjen van der Horst over de problemen op dat boorplatform van Total. Dan door naar Frankrijk. Want de Franse politie bevestigt dat er een video bestaat... inderdaad van die aanslagen bij Toulouse, vorige week. Het was al bekend dat de dader, Mohamed Mera... een camera op zijn buik droeg tijdens zijn moordpartijen. Verschillende ooggetuigen vertelden dat. En gisteren kwam er met de post een USB-stick binnen... bij de nieuwszender Al Jazeera met die beelden. Correspondent Ron Linker. Ron, heb jij die video al kunnen bekijken? Is het openbaar? Nee, nee, die beelden zijn niet beschikbaar voor openbaar. Het is ook maar de vraag of ze überhaupt beschikbaar komen. Uh, Al Jazeera's redactiechef hier in Parijs, die zegt dat het hoofdkantoor in Qatar uh, zich op dit moment beraadt over de vraag of ze een deel van de beelden gaan uitzenden. Uh, met natuurlijk in achtneming van alle consequenties, juridische, maar ook maatschappelijke. Want als die beelden zouden worden uitgezonden, zou dat onherroepelijk leiden tot grote uh, verontwaardiging hier in Frankrijk. Ja, want het is wel bekend wat er te zien is. Volgens de redactiechef van Al Jazeera, en die heeft het materiaal gezien... gaat het om een, een video van 25 minuten eh, met beelden van de drie aanslagen. Eh, er is eh, montage op toegepast, hè. de beelden zijn bewerkt. Althans, er is muziek ondergezet, religieuze muziek, eh, Koranversen zijn te horen. En er zat ook een brief bij, een handgeschreven brief in het Frans... Eh, waarbij eh, eh, Mohammed Mera eh, de, de aanslagen opeist namens Al-Qaeda. Nou speelt nog steeds ook de vraag rond. We hebben het daar eerder deze week ook al over gehad. Um, of uh, Mohamed Mera hulp heeft gehad van iemand. Is het bekend of hij die video zelf heeft gemonteerd en opgestuurd? Ja, dat, dat is nu de grote vraag. Hè. Uh, hij heeft uh, tijdens uh, de omzingeling en de onderhandelingen met de politie... zelf gezegd dat die beelden inmiddels verspreid waren. En dat die op enig moment op internet zouden kunnen opduiken. Maar tot nu toe zijn ze nergens verschenen. Het is zo dat... Uh, uh, uh, ze gaan kijken naar het poststempel van dat pakketje... ...en het poststempel heeft uh, aangegeven dat uh, de post behandeld is op woensdagochtend... ...dus dat zou erop kunnen wijzen dat uh, Mohammed Mera mogelijk uh, de ding zelf heeft verzonden... ...op dinsdagavond, dat was de avond vlak voor dat het beleg van zijn appartement begon... Of uh, het pakketje is woensdagochtend op de bus gedaan. Toen was die omsingeling al in volle gang. Dus als dat zo is, ja, dat zou wijzen op een uh, medeplichtige. Dat moeten we uh, afwachten. Ja, uh, vader van Mera heeft zich inmiddels ook uh, gemeld. Hè? Ron, die gaat uitzoeken of de politie geen fouten heeft gemaakt. Zou die niet gasgranaten hebben moeten gebruiken? Onderzoek uh, in Toulouse is nog in volle gang. Ja, dat klopt. De vader van uh, Mohamed Mera, uh, zijn ouders waren gescheiden, woonde in Algerije en uh, heeft uh, inderdaad een klacht ingediend tegen Frankrijk. Hij Heeft ook gezegd, misschien dat ze met uh, gasgranaten hem toch nog levend uh, zouden kunnen overmeesteren. Heeft ook gevraagd dat zijn zoon in Algerije begraven wordt, niet in Toulouse. Maar daar is onenigheid over, nou het schijnt met uh, de moeder van Mohamed Mera die graag wil dat haar zoon begraven wordt in Toulouse. Ja, en in Algerije willen ze ook liever niet dat graf hebben. Nou, ik heb geen berichten dat er verontwaardiging is in Algerije over de eventuele begrafenis van Mohamed Mera. Dat zou kunnen. Ik heb geen idee. Ron Linker vanuit Parijs, dankjewel voor het laatste nieuws over Mohamed Mera. Dus de videobeelden zijn opgedoken. Dus waarschijnlijk dat die niet in de openbaarheid komt. En zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal. Morgen zijn we er weer. Ik wens u nog een hele fijne dag. Onder andere met de collega's van de Karo's. Sven Kokkemand. goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Alarm om blanke terreurdreiging kopt de Telegraaf vanochtend. De vraag is, hoe serieus moeten we dat alarm nemen? En zo nee, waar moeten we dan wel bang voor zijn? Met andere woorden, wat is de huidige terreurdreiging in Nederland? Ik ga het vragen aan Erik Akerboom. Dat is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Verre, uh, verder gaat de Russische uh, Paris Hilton de politiek in. Dat is een tamelijk ordinaire dame, dus het wordt alleen maar leuker daar in Utrecht of in, uh, in Moskou. En uh, voor de liefhebbers van het ochtendhumeur, de laatste van Diederik Ebbingen. Straks in Goedemorgen Nederland bij de Caro. Zometeen na half tien. Eerst nu het nieuws. Hier is Dorat Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De HEMA heeft vorig jaar de omzet zien stijgen met ruim 3% naar 1,15 miljard euro. 2010 werd nog een verlies geleden. Vorig jaar boekt het bedrijf een winst van bijna 11,5 miljoen. Ondanks een moeilijk economisch jaar hebben we het goed gedaan, zegt de bestuursvoorzitter van de HEMA, Ronald van Zetten. In Amsterdam is de mobiele eenheid begonnen met het ontruimen van kraakpanden. Er zijn zeker 15 busjes ingezet voor de operatie. Als eerste was vanochtend een pand aan de Javastraat aan de beurt. Dat was zondag pas gekraakt uit protest tegen de ontruimingsronde van vandaag. In Kabul is een groep mensen opgepakt die een grote zelfmoordaanslag zou hebben willen plegen. Er zouden elf bomvesten in beslag zijn genomen. Welk doel de mannen wilden aanvallen is niet bekend. Maar de meeste van hen zijn opgepakt in de buurt van het Afghaanse ministerie van Defensie. En het Duitse vliegverkeer is ontregeld door stakingen. Werkgevers en werknemers worden het maar niet eens over hogere lonen. Middernacht legde het grondpersoneel van vliegveld Keulen het werk neer. Later volgden andere luchthavens. Waaronder Frankfurt. Vooral daar zijn de gevolgen groot. Omdat dat de grootste en drukste luchthaven van Duitsland is. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANW-verkeersinformatie met nog 24 files, 100 kilometer bij elkaar opgeteld. 8 kilometer daarvan zat op de A1 naar Amsterdam. Tussen Bussum en Muiderslot. A2 naar Amsterdam. Tussen Maarse en Apkoude. 11 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De ook is nog dicht. En op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. 4 kilometer voor Knoppert Muidenberg. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp 7. En bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen het Knopend Gouwe en Rotterdam-Prins-Alexander staat ook 7 kilometer, maar de weg is weer vrij. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Rukken blanke terroristen op of niet? Het antwoord komt zo meteen van de nationaal coördinator terrorismebestrijding. De Russische Paris Hilton gaat de politiek in. De Rotterdamse Kuip is jarig. En het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen, de laatste. Het is twee over half tien bijna. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Almere. Waar ze net als op heel veel andere plekken in Nederland steen en been klagen over de verkeersveiligheid, samen met Veilig Verkeer in Nederland zetten we zo meteen één van die klachten op de kaart. Reacties en vragen kunt u kwijt op @cairo.nl. We moeten alert blijven op ideologisch gemotiveerd geweld. Na het drama van Breivik in Noorwegen laten ook andere incidenten in Europa zien dat eenlingen een gevaar kunnen zijn. Staat in het kwartaalbericht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Erik Akerboom, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hier, coördinator. Even naar de Telegraaf van vanochtend. Die kopt heel groot alarm om blanke terreurdreiging. Is het zo erg? Ja, wat uh, in ieder geval wel zo is, is dat, uh, dat we daar zeer alert op zijn. Er zijn inmiddels. Uh, ook een aantal incidenten in Europa geweest die uit de rechtsextreme hoek kwamen... en die ook gewelddadig waren. En dat is ook reden om in Nederland natuurlijk extra scherp te zijn. Ja, u schrijft letterlijk... het is nodig alert te blijven ten aanzien van andere vormen van ideologisch gemotiveerd geweld. Na de geweldslade van Breivik in Noorwegen toonde ook andere Europese incidenten aan... dat deze dreiging meer dan theoretisch is. Ja. Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat, dat uh, voorheen natuurlijk vaak, uh, uh, ook in de media, maar ook uh, uit rechtsextreme hoek, uh, men zich heeft gehuid in rechtsextreme zin, maar nooit uh, zo sterk de, het geweld ook aan de orde is gekomen. En dat is natuurlijk de laatste tijd wel anders geweest. Er zijn natuurlijk een aantal zeer gewelddadige uh, incidenten geweest in Europa, die laten zien dat het dus niet alleen bij woorden blijft. Dus u hebt er een nieuwe zorg bij? Je moet natuurlijk altijd uitkijken dat je niet te veel richt op één soort dreiging. En uh, de jihadistische dreiging is natuurlijk heel dominant geweest in de afgelopen jaren, heeft de agenda ook van veel veiligheidsdiensten wel bepaald. En het is zaak om ook andere dreigingen in de, in de gaten te blijven houden. En dit is er een van. Ja, maar is dit een nieuwe dreiging die groter is geworden de afgelopen jaren? Nou, dat wisselt eigenlijk wel door de jaren heen. Uh, en voor ons is natuurlijk als terrorismebestrijders het val van belang om te kijken naar de gewelddadige component. En die steekt zo af en toe de kop op. En dat zie je nu ook wel in Europa gebeuren. Ja. En omdat er ook wel contacten zijn tussen verschillende uh, organisaties in Europa, is het van belang om ook te kijken of dat voor Nederland uh, zijn uitwerking zal hebben. Ja. En nou ja, er is dus ook uh, onlangs één incident geweest. Maar uh, dat heeft niet op gewezen dat er aanslag in aan voorbereiding was. Nee, welk incident was dat trouwens? Dat was in Noord-Holland, waarbij een uh, vijftal jongens zijn aangehouden met wapens... die ook uit de rechtsextreme hoek kwamen. Juist. Um, nou, hebben, kennen we het gegeven van de lone wolf, hè? Zo wordt die Breivik ook uh, getypeerd. Uh, een, ja. Eenzaam opererende of alleen opererende uh, figuren. Um, hoe, hoe krijgt u het eigenlijk voor elkaar om die in beeld te krijgen? Nou, dat is natuurlijk ongelooflijk moeilijk. Uh, en toch is het zo dat niet, niet alle lone wolves uh, geen signalen afgeven... Het is natuurlijk altijd zo dat als je van plan bent een uh, terroristische daad voor te bereiden, of een daad voor te, voor te bereiden, dat je er ook uh, aandacht aan de voorbereiding moet steken. Daar zijn natuurlijk de diensten uitermate alert op. Maar uh, men communiceert vaak weinig met zijn omgeving. En dat maakt het zo hartstikke moeilijk. En dat maakt het uh, topsport voor, uh, voor veiligheidsdiensten. Ja, goed. Uh, dat voor wat betreft uh, rechtse extreme figuren en lone wolves. Uh, dan even naar jihadisten. Want daar ja. was de aandacht natuurlijk het afgelopen decennium vooral op gericht. Uh, ja. U schrijft in uw reportage dat Nederland nog steeds een legitiem doelwit is voor deze jihadisten. Waarom? Nou, de, de beeldvorming in de... De jihadistische wereld is nog steeds wel dat uh, Nederland een uh, moslimvijandig land is. En uh, dat het daarom als een legitiem doel doelwit wordt gezien om, uh, om geweld of aanslagen te plegen. Juist, en moeten we dan denken aan um, jonge jongens zoals uh, onlangs in Toulouse? Zeker. Je uh, moet je voorstellen dat, uh, dat jongeren wel gegrepen worden door het gedachtegoed van, uh, van de jihad en Al-Qaeda. En dat die ook bereid zijn hun, uh, hun leven te geven voor uh, die strijd. En ook afreizen naar uh, die gebieden. Maar die komen dan ook uh, soms weer terug. Uh, en importeren eigenlijk het geweld uh, mogelijk naar hun, uh, hun moederland. Ja, u schrijft het is zorgwekkend dat het aantal jihadisten. dat uitreist naar een jihadistisch strijdgebied in de afgelopen jaren is gegroeid. En dat ze ja. vaker hun doelwit weten te bereiken. Met andere woorden, dat ze terugkomen om een aanslag te plegen. Nou, waar het vooral om gaat is dat zij. Dat is natuurlijk afreizen. Maar maar zelden op de, aankwamen op de plaats van bestemming. Ja. Inmiddels is het zo dat ze, dat, ze, dat ze beter aan voorbereiding doen... en dus ook beter hun, hun doel bereiken in het buitenland en daardoor ook in staat zijn om anderen te inspireren... diezelfde route te volgen. En voor die groepen geldt ook dat ze terugkomen. En dat bleek ook bij een aantal incidenten die in Europa plaatsvonden. Waaronder mogelijk ook uh, Toulouse. Dat je vervolgens dan een opgeleide, gemotiveerde Al-Qaeda-sympathisant... in uh, je land hebt die zeer gevaarlijk is. Ja. Z heb je enige indicatie hoeveel Nederlandse uh, jongens... want het zijn meestal jongens, neem ik aan, uh, die kant op gaan? Nou, wij schatten op dit moment op basis van wat de veiligheidsdiensten ons zeggen, in dat het om beperkte aantallen gaat en om enkele tientallen. En dat uh, is laag in vergelijking met onze uh, omringende landen. Ja, maar toch nog enkele tientallen die dus vanuit Nederland richting Pakistan en Afghanistan trekken. Ja, en uh, een aantal daarvan ook weer uh, terugkeren. Maar we zien vooral die, die uitreisbeweging op dit moment. Ja. En u weet wie dat zijn? Nou ja, je, je weet nooit, natuurlijk nooit wat je niet weet. Uh, maar dit is wel iets waar uh, de, de, de diensten natuurlijk automatisch scherp op zijn. Natuurlijk om te kijken en te kunnen ontdekken of iemand uitreist. En vooral ook uh, te kunnen zien of iemand terugkeert. En beide is natuurlijk, uh, hangt natuurlijk niet alleen af van veiligheidsdiensten, maar ook van uh, mensen in de gemeente op lokaal niveau die ook uh, daarop alerteren. Ja, Dus mochten mensen denken, nou ja, uh, Bin Laden is gedood, uh, dat Al-Qaeda is wel uh, voorbij heeft ze langste tijd gehad, is niet meer zo machtig en niet meer zo krachtig... dan klopt dat beeld niet. Het is zeker niet, uh, zeker niet voorbij en uh, daarom moeten we zeer, zeer alert blijven. Ja. Toch zegt u het dreigingsniveau over Nederland blijft beperkt. Ja. Hoe moet ik dat dan rijmen met wat u eerder in dit gesprek heeft gezegd? Nou ja, er zijn natuurlijk zeker wel zeker dreigingen. Alleen de kans op een aanslag, hè, dus zijn er op dit moment... Uh, ...plannen in voorbereiding of signalen dat er een aanslag plaatsvindt... ...daarvan zeggen wij die kans is, is, is beperkt. Mm. Maar zeker niet uit te sluiten. Nee, want die jongens, die tientallen die vanuit Nederland... dus ...naar Pakistan en Afghanistan, naar die trainingskampen... Die gaan, ...die gaan niet op vakantie daar, toch? Nee, dat zeggen ze overigens soms wel. Het is, het is ook moeilijk om deze lieden tegen te houden. Uh, maar, in, uh, inderdaad, die kunnen terugkomen. En in dat geval is het uh, van belang om ze erg sterk in de gaten te houden. Sommigen uh, komen gefrustreerd en gedesillusioneerd terug. Ja. Maar sommigen ook gemotiveerd en opgeleid. En uh, nou, dat, is, dat is natuurlijk uh, werk voor de veiligheid. Wij zitten op dit moment op dreigingsniveau oranje, geloof ik, hè? Wij uh, kiezen geen kleuren. Oh, waarom lees ik dat dan wel overal? Oranje, rood en dat soort uh, ja. kleuren? Dat is niet in Nederland. Wij, uh, wij beschrijven liever hoe dat in elkaar zit. En uh, wij noemen dat beperkt. En daarvan zeggen we dus, het is niet uit te sluiten, een aanslag... maar er zijn geen uh, aanwijzingen op dit moment, concrete aanwijzingen voor. Maar goed, uw nieuwste bevindingen in deze kwartaalcijfers... leiden er in ieder geval niet toe dat het dreigingsniveau omlaag geschroefd wordt. Nee, zeker niet. En omhoog? Nee, dus wij hebben geen, uh, geen aanleiding om te zeggen dat het substantieel is. Maar dat is het volgende niveau. Ja. Um, uh, voorlopig blijft het beperkt, maar we blijven zijn zeker uh, scherp en scherper dan de vorige... Kun je, nou, kun je nou zeggen dat uh, die ontwikkelingen zoals in Toulouse, die aanslag... en de, de, de moordpartij die daar heeft plaatsgevonden... Um, dat die ook weer anderen in Nederland zou kunnen inspireren? Dat, dat is wel een, uh, een zaak waar je moet opletten. Dat heet het zogenaamde copycat-gedrag. Dat ja. anderen ook zou kunnen inspireren. En een ander element is dat we natuurlijk nog steeds niet precies weten... Of deze man een eenling was of deel uitmaakte van een groter netwerk. Voorlopig gaan we er vanuit dat er geen banden met Nederland zijn. Maar dat is wel iets wat nog uit onderzoek moet blijken. En ja. dat kan wel aanleiding zijn om natuurlijk extra maatregelen te nemen als dat nodig is. Ja, maar de crux van Al-Qaeda is natuurlijk dat het allemaal kleine uh, zelfstandig opererende cellen zijn. En niet een traditioneel terroristisch bolwerk. Dat is wel uh, de nieuwe strategie van Al-Qaeda en uh, vraagt dus ook een andere manier om, uh, om op te letten inderdaad. Met andere woorden, als ik het even resumeer dit gesprek, dan zegt u uh, het, het, de geweldsdreiging vanuit de hoek van Al-Qaeda is niet geweken. En nog steeds gaan tientallen Nederlandse uh, jongeren richting Pakistan en Afghanistan naar die jihadistische trainingskampen. En tegelijkertijd hebben we er een uh, nieuwe dreiging bij gekregen, namelijk uit de rechtsextremistische hoek en de lone wolves. En daar zullen we extra scherper moeten zijn de komende periode. En het Maar nog geen concrete aanwijzingen dat er een aanslag wordt voorbereid. Dat is denk ik ook wel even goed om te melden. Juist. Tot slot één korte vraag nog. Um, voorziet u extra maatregelen? Met andere woorden dat het dreigingsniveau alsnog binnenkort omhoog gaat? Uh, voorlopig niet. En uh, indien er extra maatregelen genomen worden... dan zullen we dat natuurlijk niet uh, bekendmaken. Uh, nee, dan hangen we dat meestal achteraf. En dan spreken we u weer, hoop ja, ik. Erik Akerboom, Nationaal Coördinator Terrorismebeschrijding. Dank voor uw tijd. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Gisteren is de nucleaire top in Zuid-Korea begonnen. Alle spelers op het politieke wereldtoneel zijn aanwezig in Nederland. En Nederland is de gastheer van de volgende nucleaire top in 2014. Zo is bekendgemaakt. De vraag is, hoe haal je zo'n grote politieke top in huis? Sikko van der Meer, onderzoeker bij Klingendaal, heeft het antwoord. Het is een politiek spel dat uh, eigenlijk door de, de voorganger wordt bepaald. Dus in dit geval Zuid-Korea, die de top in Sejouw organiseert. Die zoekt in het voortraject naar die conferentie al naar een opvolger. Dan kun je tijdens de conferentie zelf het stokje al overdragen aan de opvolger... En ja, dat gaat een beetje op wat lager politiek niveau. Dat gaat niet via de president en dergelijke, maar tijdens vooroverleg met uh, lagere diplomaten... kijkt de, de organisator gewoon van nou, welk land heeft interesse om de volgende te organiseren. Soms zijn er landen die hun hand opsteken, uh, soms niet. Dan gaan ze echt actief vragen van jongens, we hebben een opvolger nodig, wie wil het doen? En ja, dan, soms zijn er meerdere kandidaten en dan is het een afweging van de organisatoren van de huidige conferentie. Wie kiezen ze als opvolger? En uh, nou dat Nederland nu geworden is, dat is denk ik een hele eervolle taak. Het is toch een uh, hele prestigieuze bijeenkomst. Hè? Er zijn meer dan 50 wereldleiders, presidenten en premiers bij elkaar. Uh, ja, dat is toch wel een mooie, mooi binnengehaald voor Nederland. Aldus Sikko van der Meer van Klingendaal heeft u ook een vraag bij het nieuws. Mailt u ons dan vooral naar Het voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Almere. En in Almere is Marcel Dekker... Op de hoek van de Koningsbeltweg en het Edgar-Degas-pad in Almere... een druk kruispunt aan de rand van een industrieterrein... waar het volgens de gebruikers van deze kruising... een kruising van een weg en een fietspad... slecht gesteld is met de veiligheid. Nou, Daar heb ik nog niet zo heel erg veel van gemerkt. Er liggen nog geen bloedende fietsers op de grond. Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland... Maar het is wel gevaarlijk en het kan zomaar gebeuren. Wat is hier aan de hand? Ja, het is een potentieel uh, gevaarlijk punt, zou je kunnen noemen. Het is aangegeven door enkele bewoners uh, in Almere die dit ervaren hebben. Die dat ook hebben bekeken vanuit de situatie van uh, een vrachtwagenchauffeur. Vrachtwagens komen hier erg veel voorbij. Het is een industrieterrein. Het is een fietspad uh, dat uh, uh, dwars door dat industrieterrein uh, heen loopt. Uh, waar scholieren uh, gebruik van maken. Uh, s morgens in grote hordes. Dat zijn steeds plukjes die je ook uh, tussen de mist uh, vandaan ziet, uh, ziet komen fietsen nu. Laaghangende mist, mooi gezicht met de zon. Uh, dus fietsers die, uh, die, die hebben hier te maken met, uh, met uh, kruisend verkeer. Vooral vrachtwagens, maar daarnaast ook veel personenwagens. Uh, dat fietspad is een, uh, is een voorrangs uh, uh, Ik zie de haaien op de weg staan. Ja, en uh, uh, ja, wat, wat eigenlijk de melder aangeeft van deze situatie is dat, uh, dat hij vindt, uh, uit, uit ervaring, dat dit eigenlijk een fietspad zou moeten zijn... wat niet een voorrangsfietspad is. Waar je gewoon met z'n allen he, al die fietsen moet even stoppen... tot de weg vrij is en dan oversteken. Dat is zijn mening daarover. Dat is een ervaringsdeskundige dus die dat aangeeft. En uh, wij vragen dan aan, aan de meneer die dit gemeld heeft in dit geval... Uh, heeft u ook al contact gehad met de gemeente? Dat was niet het geval. Uh, dus hebben wij hem geadviseerd om dat eerst te doen. Okay, komen ze meteen nog over te spreken. Ja. Het is in ieder geval een van de klachten die sinds 1 maart uh, op dat meldpunt Veilig Verkeer is binnengekomen. Hè. Dat heeft u zo ingesteld. Maand open. Um, ja. Ja. Wat is de score? Uh, Scoren tot nu toe is ruim 2400 meldingen. Uh, tot, tot op de dag van vandaag. Tenminste dat was de score gisteren. Er zullen er nu wel een paar bijgekomen zijn. Uh, uh, we begonnen 1 maart. En direct aan het eind van die dag hadden we er al 700 binnen. Uh, dus wat voor klachten zijn dat dan? Ja, het, het gaat heel vaak over... Uh, het is een beetje 50-50. Het gaat heel vaak over uh, infrastructuur. En dat is ongeveer de helft. En de andere helft is, um, uh, dat is gedrag. Gedrag van mensen. Um, en gedrag is natuurlijk niet helemaal goed in banen te leiden. Dat uh, proberen we met z'n allen natuurlijk wel te doen. Ja. Daarom zijn ook al die uh, spelregeltjes uh, uh, er. Uh, maar uh, uh, heel veel mensen die, uh, hebben problemen met uh, ja, mensen die te hard rijden in hun woonwijk. Dat is eigenlijk, snelheid is eigenlijk het overkoepelende probleem wat gesignaleerd wordt door buurtbewoners. Um, uh, meneer Stophorst, dan nou zijn we al sinds het bestaan van veilig verkeer Nederland, laten we zeggen 32 jaar, gefeliciteerd nog met die 80 jaar, uh, bezig met veilig verkeer. Legt u nou eens uit waarom we na 80 jaar uh, nog steeds op een gevaarlijke kruispunt over dit soort problemen staan te praten. Het moet nou toch eens langzamerhand opgelost zijn. We zijn toch intelligent geworden, of niet? Hij heeft daar helemaal gelijk in. Uh, we zijn in 1932 begonnen en uh, onze eerste vrijwilligers stonden met rode vlaggen langs de kant van de weg. Om voor te zorgen dat die uh, automobielen van toen, die nog niet eens zo hard gingen. Uh, toch wat rustiger aan te laten rijden. En uh, ja, dat, was, dat waren, waren de eerste acties. Uh, het verkeer is natuurlijk enorm toegenomen. Er is een enorme vlucht genomen de afgelopen jaren. En uh, ja, je, vind, je vindt ontzettend veel meer auto's ja. in allerlei soorten. Ook, ook enorme vrachtwagens. Hè. Elke keer als je een probleem oplost, komt er eentje bij. Kan je het zo zeggen? Uh, het, het, het is gewoon, ja, het is, nou ja, uit, dat, dat zie je wel heel veel beren steeds op de weg. Want we, we zien graag het positieve ervan. Want Je kunt het tegenwoordig heel goed, heel goed oplossen. Daar is ook weer geld voor nodig als je Praten over infrastructurele maatregelen. Veilig verkeer in Nederland heeft dat in ieder geval niet. Nee. Brengt mij op het punt dat Veilig verkeer in Nederland die uh, klachten inventariseert, maar dan vervolgens zegt tegen de burger en de gemeente: los het zelf maar op. Uh, nou, Zodat uh, bur wij burgers eigenlijk oproepen. Om, als, wanneer zij onveiligheid ervaren in hun omgeving om dat zelf aan te kaarten... dan kun je ook zelf een, een buurtcampagne oprichten. Wij ondersteunen daar graag bij, want we hebben hoop ervaring in het, uh, het houden van campagnes. Ja, maar Veilig Verkeer Nederland zegt in ieder geval... zelfwerkzaamheid, dat werkt het beste. Hè? Daar komt het op neer. Nou, goed. Ten slotte. Um, ik heb niemand kunnen aanspreken hier. Dat is jou wel jammer. Uh, misschien hadden we nog wat langer moeten wachten. Uh, maar wilt u weten hoe gevaarlijk uw gemeente is... dan kunt u een app installeren op uw telefoon. Informatie daarover... Kunt u kunt u vinden op via.nl. Weet u precies hoe gevaarlijk het is in uw gemeente. Bijdrage was dat van Marcel Dekker. Straks de Russische Paris Hilton gaat in de politiek. Maar eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag. 1977. Voor een laatste afscheid... Zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam nog eenmaal opgebaard? Ja, het is de grootste vliegtuigramp nog steeds in de vaderlandse geschiedenis. De fatale botsing tussen een toestel van de KLM en Pan Am op Tenerife. 583 mensen kwamen om het leven en een groot deel van hen kwam uit Nederland. Die moesten in een hangar bij Schiphol worden geïdentificeerd en dat deed de toen nog jonge tandarts Bert Slingenberg. De slachtoffers van deze vliegramp zijn opgebaard in een hangaar. Identificatie is nauwelijks mogelijk. Ik was op dat moment. chef luchtmachttandarts. Dus ik was, uh, zeg maar ja, de baas van de luchtmachttandenkunde. En toen op een bepaald moment besloten werd om alle lichamen naar Schiphol te brengen. Toen kreeg ik een telefoontje van. Uh, kunnen jullie wat tandartsen leveren? Uh, en uiteindelijk zaten, gingen we naar Schiphol. En. Uh, ja, dan ben je wel een beetje voorbereid. Maar ik was best nog een jonge vent. Ik was 31. Ik had het nog nooit eerder gedaan. En je gaat je wel een beetje voorbereiden. Van, ja, wat ga ik daar nou zien? Maar als je dan binnenkomt en daar liggen zo'n 250 lichamen in kissen... dan is dat toch wel even een enorme ervaring. En de lichamen waren natuurlijk... Nou, dat weet iedereen eigenlijk wel... ernstig verbrand en verkoold. Uh, en dat is voor, ja, voor iedereen is dat iets... Dat, dat vergeet je nooit, dat beeld. Uh, ik kan me nog herinneren dat we erg onder de indruk waren van het volgende geval. We dachten dat er in een van de kisten een moeder lag met een kindje op haar buik. En ja, helemaal verbrand en verkoold. Maar we hadden inmiddels ook röntgenapparatuur laten aanrukken. En op de röntgenfoto bleek dat dat helemaal niet een kindje was. Maar dat dat een tas met een draagbare radio was. Vroeger had je nog van die grote draagbare radio's. En, maar dat schetst ook een beetje ja, hoe, de, hoe de slachtoffers de bijlagen. Er waren 200, ik geloof kleine 250 slachtoffers, en uh, van 155 hadden we gebitsgegevens. En uh, rond bij 139 daarvan leidde dat tot een identificatie. Um, wat ook heel bijzonder was bij de Tenerife-ramp... want op dat moment was er nog niet echt een rampenidentificatieteam. Maar door die ramp uh, ja, zijn we ons gaan realiseren... dat het eigenlijk heel goed zou zijn om een team te hebben... wat altijd paraat staat en wat gelijk kan inspringen als er een ramp is. En de Tenerife-ramp uh, ja, is eigenlijk ook de, de reden geweest... ...tot het oprichten van het rampen En ons rampen in Nederland is inmiddels uitgegroeid... ...tot een, nou, ik mag eigenlijk wel zeggen, uh, wereldbekend team. Ik, ik vind het een hele uh, mooie uh, invulling als standaard om dat ook te doen. Want je geeft toch de nabestaanden uh, hun familieleden terug... ...en, zeg maar, vermist is erger... Dan dood. Dat is eigenlijk de ja, zeg maar de spreuk van het rampen identificatieteam. bert slingerberg over de identificatie van de slachtoffers van de KLM ramp op Tenerife deze dag in de jaren 70. Soft and slow is not the way to go We can stop this if everyone knows Ooh, ooh, ooh Can I lay beside you Every night Ooh, ooh, ooh And dream about the sunlight It fills our hearts with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 And dream about the sunlight It fills our hearts with hoo hoo who can I lay beside you every night op de warmste dag van de week. Het was dat met de dream about the sunlight. Het is 7 voor 10. U luistert naar de Caro op Radio 1. De Russische president Poetin heeft er een nieuwe tegenstander bij. Ze is jong, blond en komt bij voorkeur in een Bentley naar demonstraties. Haar naam is Ksena Sobchak, als ik het goed uitspreek. En ze is ook nog eens de dochter van een oude vriend van de president. Peter Damkoer, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hebben een paar foto's uh, voorgezet van deze mevrouw. Dat is een tamelijk ordinaire verschijning. Of zie ik het verkeerd? Het zijn oude foto's, uh, ah, ja, ze, ze, ze Ze heeft een nieuwe image gekregen inmiddels. Uh, inmiddels draagt ze een strenge zwarte uh, onderwijzeressenbril. En heeft ze haar haar ook in de traditionele uh, Russische vlechten over haar hoofd uh, ge, gekruist. En ze ziet er heel kuis, uh, ze ziet er heel kuis uit als een, als een strenge, serieuze dame. Ja, Heeft ze opeens het licht gezien of is dit een imagoverandering om Poetin uit het Kremlin te verjagen? Nou, het is een heel merkwaardig verhaal eigenlijk. Zij is de dochter van de voormalige burgemeester van, van, van Petersburg. En daar was Poetin, daar begon hij zijn politieke carrière als rechterhand van deze burgemeester. Nou was er met die burgemeester ook van alles aan de hand. Behalve dat het een vroege democraat was, is het ook ongeveer de uitvinder geworden van de corruptie in, in Rusland. Hij is ooit op Hisro aangehouden met een koffertje waarin, eh, 100, eh, waarin 1 miljoen eh, dollar aan bankbiljetten zat. Hij kon dat niet helemaal verklaren waar die vandaan eh, kwamen. Eh, maar voor, eh, voor Xenia, want zo heet ze, Xenia, eh, was eh, Poetin de oom Vladimir... Juist. En nu heeft die oom Vladimir er dus misschien wel een geduchte concurrent bij... of valt dat wel mee? Nou, nee, ze, ze, ze ziet het wel serieus. Ze is op dit moment uh, even aan het filmen in, uh, in Miami. Want je moet er af toe ook eventjes uit natuurlijk. Uh, je kan niet altijd naar aan het demonstreren zijn. Maar uh, nee, ze, ze, ze heeft haar, haar glimmere leven. Ze, ze is zo inhoudsloos dat ze nu bezig is haar leven inhoud te geven. En dat doet ze dus steun, steun te verleden aan de oppositie. En ja. dat doet ze op een hele actieve manier. Ze, ze tijdens de verkiezingen van 4 maart bijvoorbeeld. Uh, heeft zij uh, als verkiezingswaarnemster. Heeft ze een Grote fraude met, uh, met fake kieslijsten heeft ze heeft ze openbaar gemaakt. Uh, nee, ze is heel erg actief en ze zal nog actief blijven, zei ze, want de tweede helft van april, dan moet uh, Moskou één groot wind lint worden in het Witte Lintenfestival. Je weet de kleur van de, van de oppositie aan de vooravond van de inauguratie van Poetin. Ja. En zij zal de centrale figuur zijn van dat festival. Juist. Uh, heeft ze die chique Moskou zijn nachtclub nou uh, verruild uh, uit verveling uh, of maakt ze zich daadwerkelijk zorgen om de toekomst van Rusland? Nou, ze maakt zich ook wel een beetje zorgen om de toekomst van Rusland. Het is een beetje dubbel. Hè? De, ze, ze, ze presenteert een televisieshow aan de ene kant. Dat heet Don huis nummer twee. De meest ordinaire Big Brother versie die je maar kan voorstellen. Dat doet ze op een officieel, officieel televisiekanaal. Maar aan de andere kant is ze begonnen met een, met een talkshow op een, op een televisiekanaal. Een internettelevisiekanaal. Dat heet Gosdep, ofwel State Department. Ja. Je weet, Poetin die, die beschuldigde de opposanten dat ze betaald werden door de Amerikaanse minister Buitenlandse zaken. Yeah. En daar ontwikkelt ze zich als een, als een scherpe interviewer van mensen. En dat ze zo'n show ook inderdaad uh, wel kan dragen. Dus ja, ze, ze, heeft, ze heeft voorlopig nog twee kanten. Ze zegt, ze doet dat dom dois. En nu dat filmen voor een, een, een onduidelijk filmpje in, in Miami. Dat doet ze, omdat je natuurlijk eenmaal moet leven. Hè. Yeah. Dus zo'n zo band kost natuurlijk geld. <laughs> en uh, en aan, de andere, ja, aan de andere kant heeft ze dan een ideaal ontwikkeld om Rusland vooruit te helpen. Tot slot kort, je hebt er wel eens gesproken en gedreden interviewen. Dat was bijna gelukt. Hoe zat dat? Ja, ja dat, dat was bijna gelukt. En, en, ik had er op een gegeven moment aan de telefoon. Ze zei oh god, oh god, oh god. <laughs> ik moet naar het filmfestival in Cannes. Je kan met me meevliegen. Dat doen we in het interview onderweg. Maar je moet wel zien hoe je zelf terugkomt. <laughs> ja, en toen is het niet doorgegaan. En, eh, ja, de opdrachtgever van dat interview... Uh, was niet bereid om die, uh, die terugtocht uh, te betalen. Nee, nee, nee. Goed. Xenia Sopchak. Hou die naam in de gaten. Dankjewel, Peter, vanuit uh, Moskou. Straks, dames en heren. Stuur mensen... in. De de sociale eh, werkvoorziening voortaan naar de vuilnisbelt. Nieuw plan van de PvdA. Zometeen bij de KRO na in in Goedemorgen Nederland. Tot zo. Radio 1. Waarom bent u het er niet mee eens? Staat dat hier los van? Heeft dat met elkaar te maken? Nou, ik kan u het antwoord wel vast voorschoten, hoor. Dus zou u even kunnen uiteenzetten waar deze zaak nou precies om draait.